We zullen altijd lieden naar Lemland blijven zoeken en daarom is deze geschiedenis eigenlijk nooit afgelopen. Maar toch willen we nu uw aandacht vragen voor een heel ander probleem. Dat van het gezichtsverlies. Wee degene die de plamoen ontmoet. Vandaag vertelt Kim van Koten de plamoen, deel 1. Het donkere bomenbos wordt door de bewoners van Rommeldam maar zelden betreden. De stammen staan er dicht op elkaar, zodat de zon er nooit op de grond schijnt... en in de dichte bladermassa's die de bodem bedekken... ritselt en frutselt allerlei eng gedierte. Ook dwalen er in het holst van de nacht lichtjes rond... en soms hoort men er vreemde geluiden. Midden in dit bos nu lag een oude ruïne... Men beweerde dat het er spookte, maar de waarheid is dat er een plamoen woonde. Een sombere, eenzelvige figuur die zich zelden vertoonde. Alleen wanneer de schemering inviel en de laatste zonnestralen de vervallen steenklomp belichten, bewoog hij zich schuivelend om de bouwval om een warm plekje te zoeken. Op een avond, in het vorige najaar, zat hij op een met mos bedekte steen, waar hij onder het slaken van diepe zuchten zijn droevig lot betreurde. Ik, arme... Zal er dan nooit een einde komen aan dit ellendige bestaan? Ach, ik zou er alles voor over hebben als ik was als anderen. Dan zou ik vrienden hebben en kunnen praten en vrolijk zijn. Is er dan niemand die mij kan helpen? Helpen? Kijk, kijk, daar is iemand die mij nodig heeft. Want helpen is mijn vreugde als men tenminste mijn prijs betalen kan is kijken wie woont hier een plamoen dat wordt een moeilijke zaak maar er zit winst in doe open ik ben een arme oude man die een onderdak zoekt voor de nacht ga weg ik kan niemand ontvangen. Het is hier niet pluis. Ik ben een plamoen. Des te beter. Pluis is voor de braven, maar met niet-pluis kan men zaken doen. Trommels. Ja. ik heb nog nooit een plamoen gezien. En ik moet zeggen dat het niet meevalt. Maar het leven heeft mij gehard. Ter zaken. Ik kan je helpen. Helpen? Ach, wat dat maar waar. Ik heb er alles voor over om te zijn als anderen. Dat kan geregeld worden. Hm? Maar voor een prijs. Uh, uh, uh. Ik ben handelaar in gezichten in en verkopen. Hm? We zullen het wel eens worden. Dit is het begin van een mooie zaak, Friet Plon. Het begin van een leuke samenwerking. Ga zitten, dan zal ik je een voorstel doen. Op een dag in de volgende lente maakte heer Bommel een lange wandeling. Het weer was zacht voor de tijd van het jaar. Een licht briesje uit het zuiden voerde zoete geuren met zich mee en hier en daar waren reeds groene knoppen te bespeuren. Daardoor kwam het dan ook dat de voortstappende heer de tijd vergat en verder ging dan zijn plan geweest was. Zo geraakte hij in het donkere bomenbos, een gebied waar het niet pluis is zoals de oplettende luisteraar weet. Aanvankelijk drong dit niet tot heer Olly door... maar toen de schemering begon te vallen... en de avondnevels het uitzicht schimmig maakte... werd hij wat bezorgd. Waar ben ik eigenlijk? Ik mag wel eens teruggaan. Joost zal op me wachten met het avondeten. Oeh, het wordt al donker. En in de duisternis is de weg niet te vinden. Ik zal de ruïne opzoeken die hier in de buurt moet liggen. Dan moet ik daar maar overnachten. Oeh, wat vervelend is dat nu... Oh, wat een prachtige gebouw. Hier woont vast iemand van stand, dat is duidelijk. Maar wat vreemd dat ik daar niets van weet. Het is toch gebruikelijk dat een nieuwe bewoner zich komt voorstellen. En hij had minstens een kaartje kunnen zenden. Maar kom aan, dit is een mooie gelegenheid om eens kennis te maken. Hé, hey, wat een aardig gebaar. Dit soort gastvrijheid treft men zelden vandaag de dag. Verdrijver. Maar kom aan, het is goed bedoeld. Alleen wilde ik dat ik iemand zag. Uh, Joe, is hier iemand? Ik ben het een bommel. Joe, is hier iemand? Kijk, nu eens wat een kostelijk gedekte tafel. De schade de het zou zonde zijn om die kostelijke zaken koud te laten worden. De gast hier is wat eigenaardig. Dit is misschien de eerste keer dat hij iemand van stand ontvangt. Waarschijnlijk is hij in de olie rijk geworden of zo. Mm. Mm. Oh, hij zal wat verlegen zijn. Maar straks komt hij natuurlijk aardelijk binnen... en dan zal ik hem met een goed gekozen woord op zijn gemak stellen. Is het lekker? Huh? Wel heb ik ooit. Wat moet jij, ik bedoel, ben jij... Uh... Ben jij de kasteelheer? Als je begrijpt wat ik bedoel. <laughs> wat mal, nee, zeg natuurlijk niet. Ik heb hier een betrekking. reuze enig hoor. Ik hoef niks te doen. Alleen maar een petje te dragen. En dit hemd natuurlijk. En dan moet ik de luidjes die hier komen op hun gemak stellen. Ik ben hier zoveel als de. Majordommes. Al weet ik niet wat dat is. Hmm. Het is heel vreemd om je hier te treffen, Wannes. Het... Heel eigenaardig. Waarom? Als zo'n elkaar treft, moet het toch ergens zijn? Wat is daar gek aan? Omdat dit een hoogstaand kasteel is... vol pracht en praal en fijngevoelde dingen. Deuren die vanzelf opengaan... en mooie trompetten... en een heel smakelijk maal voor een vermoeide gast. Oh, maar daar heb ik niks mee te maken, hoor. Dat gaat allemaal vanzelf tot toverij of zo. Heel gewoon. Ik hoef alleen maar de gast op hun gemak te stellen. Kijk, dat gaat zo... Ik hoop dat het u gesmaakt heeft. Mag ik nu uw slaapvertrek wijzen? Zeker. Uh, uh, uh, dat is te zeggen, nee. Een uh, uh, heer weet hoe het hoort. Ik wil nu eerst mijn gastheer bedanken voor deze ontvangst. Uh, breng me bij je meester, mammes. Nee hoor, niks hoor. Dat zal niet gaan. Kom, wees niet zo flauw kom mee. Ik ben niet flauw. Ik wens alleen mijn plicht te doen. En daarom moet ik de kasteelheer mijn compliment maken. Daar sta ik op. Kom aan, maak voort. Toch flauw, hoor. Je doet niks enig. Mijn baas wil niemand zien en daar moet ik voor zorgen en nu doe jij zo vervelend. Ik zal reus op mijn kop krijgen. En jij ook, denk ik. Hé? Dit is zeker een oud gedeelte van het kasteel. Antiek, vermoed ik. Niks, hoor. Dit is het gewone gedeelte. De ruïne, je weet wel. Het echte antieke is de vorige maand aangebouwd. Maar nu oh. moet je stil zijn, anders maak je meneer aan het schrikken. Wat, wat, wat is dat? Hier is iemand die goede nacht wil zeggen. Mijn naam is Bommel, Olivier B. Bommel. Sta mij toe binnen te treden en u te bedanken. Ga weg. N Niet binnenkomen, alsjeblieft. De majordomo zal u het slaapvertrek wijzen. Zie je wel, zo is hij nu. Veel aanspraak heb je niet aan Kom, we moeten terug. Je kamer ligt hier om de hoek. Kijk, deze deur is het. Heel mooi. Maar waarom doet de kasteel hier zo vreemd? Hij is erg verlegen. Misschien omdat hij er een beetje raar uitziet. Geen gezicht, maar toch een aardig persoon hoor. Goedendag. Goedenacht. Aardig. Heel aardig. Licht op het pad van de verdwaalde vreemdeling. Licht en warmte en spijs en drank. Ja, ja, ik doe mijn best. Mijn deel van de overeenkomst kom ik goed na. Maar wat doet de ander? We zullen zien, we zullen zien. Oeh, het is hier gehoorig. Ik bedoel, wie spreekt daar? Zou mijn gastheer last van een nachtmerrie hebben of zo? Ik heb alles gedaan wat ik beloofd heb. Spijs en drank, licht en warmte voor verwaalde gasten. Maar wat doe jij? Waar zijn de gasten? Dit is vreemd. Mijn gastheer is zo verlegen dat hij liever alleen in een oud kamertje zit... dan zich met een heer te onderhouden. Maar wie praat daar eigenlijk? Wat zeg je? Heb je al een gast? Waar is die gast dan? Heb je hem netjes opvangen? Oh, dat is iemand die zijn manieren kent. Ik kan het niet. Die gast heeft mij nooit wat gedaan. Waarom moet ik hem dan kwaad doen? Ha! Dat kwaad zal hij zichzelf wel doen. Wat? Vooruit. Ik sta erop dat je naar hem toe gaat. Anders verbreek ik onze afspraak. Schiet op! Hier is iets niet in orde. Er zit iets heel engsachtig. Als iemand begrijpt wat ik bedoel. Met bevende vingers knoopte hij enige lakens aan elkaar. en daarop liet hij zich met grote snelheid uit zijn raam zakken. Piedonc, welk een schouwspel. Oh. Hoe nu, bommel? Zijt ge uit uw stamcafé geworpen? Ja, Mijn werpt geen heren uit een café. Nee, dat is waar. Ja. Maar dat heb ik ook niet beweerd. Oh. Ik heb gelogeerd in het kasteel dat midden in het bos ligt. Dat was pas een ontvangst. Aha, de ruïne. Oh, die ruïne is omgebouwd tot een prachtig bouwwerk, heer Marquis, Met deuren die vanzelf opengaan en met trompetten en een heerlijke maaltijd en, en, en, en, en alles. Zo'n ontvangst hebt u nog nooit gehad. Nu ah, is de ruïne opgebouwd. Mm -hmm. Doe wie dat wel? Kent ge de bewoner, Bommel? Uh, nee, ik, ik heb hem niet gezien. Pardon? Ik vrees dat ik u niet goed verstaan heb. Ge hebt op een kasteel gelogeerd... en ge bent vertrokken zonder uw gastheer te hebben gegroet? Ja, dat is te zeggen. Ik, ik ben nogal vlug weggegaan. Ik, ik moest eens vertrekken, bedoel ik. Er was iets niet pluis, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik begrijp het maar al te goed. Ge hebt u misdragen, dat is duidelijk. Ah, dorknoper. Een ogenblikje, mijn waarde. Gezijd juist de figuur die ik zoek. Wat is u bekend van de bouwval die midden in het donkere bomenbos ligt? Juist. Yes. Een voormalig jachtslot. Kadestraal bekend onder nummer 597A tot en met L. Enig hectare bosland met aanpalende landerijen. Hoezo? Wie woont daar? Niemand natuurlijk. Het is een ruïne en het land is verwilderd. Er is dan niet tijdig ordenend ingegrepen. Gevergist u. Het slot is herbouwd als ik goed ben ingelicht, En er wordt een grote staat gevoerd. Onmogelijk. Er is geen bouwvergunning en ook geen woonvergunning afgegeven. De markies en de ambtenaar begaven zich regelrecht naar de kleine club... om het geheimzinnige kasteel in het woud met de leden te bespreken. Hier moet worden ingegrepen. Er is gebouwd en er wordt gewoond zonder een daartoe strekkende vergunning. Een ogenblikje, we moeten dit niet te ambtelijk zien doorknopen. Hier is sprake van een aanzienlijk buurtgenoot. Precies, in vroeger tijden was het een adellijk lustslot. En het is denkbaar dat er weer een telg van een roemrucht geslacht zijn intrek heeft genomen. Laat me denken, welk geslacht was dat ook weer? Dat doet nu niet ter zake. Uh, we moeten kennis gaan maken met de nieuwe bewoner. En we zullen hem namens Rommeldam welkom heten. En daarna kan doorknopen dan wel even de formaliteiten regelen. Uitstekend. Vanmiddag nog zal ik mijn opwachting gaan maken. Laat dit gerust aan mij over Amisse. Heel ongebruikelijk. Alleen de burgemeester kan de gemeente vertegenwoordigen. Och, als iemand Rommeldam kan vertegenwoordigen, is de te kleren. Dit is wel een goede handen voorlopig. Daar wilde nu toch die burgemeester naar de nieuwe kasteel weer gaan. Parbleu, welk een deed. Deze burgers begrijpen niet welk een rachfijn net van omgangsvormen aan de ware adel ten grondslag ligt. De enige die in staat is om deze kennismaking waardig te behandelen is Wedelman. Dat is toch duidelijk. Ik ben overigens benieuwd welk oud geslacht het jachtslot heeft laten opbouwen. Behoort het aan de hertogen van Sinopel? Of is het een bezitting van de prins van Brambola? Ik ben daar niet achter kunnen komen, maar we zullen zien. Heel treffend. Dit belooft een waardig bezoek te worden... waarop ik mij oprecht verheug. Welk een verfijning. Kom er maar in, hoor. Het is hier enig en wees me niet verlegen. Pardon? Wie hebben we daar? Ik ben de majo Ik moet je op je gemak stellen. Ik wens niet op mijn gemak gesteld te worden. Ik ben de marquise de canteclair van Barneveld. Wees zo goed mij aan te dienen. Niks, hoor. Dat zal niet gaan. Waarom niet? Zijn genade heeft toch geen belet? Wat mal, doe maar gewoon hoor. En loop maar recht door. dan is de verrassing veel groter. Welke verrassing? Nou, dat alles vanzelf gaat. Het eten staat bijvoorbeeld al klaar. De enige. Maar dit is alleraardigst. Heel attent en delicaat. Uw meester is een uitstekend gastheer. Leuk, hè? En het is lekker ook. Ga maar gauw eten voordat het koud wordt. Gebegrijpt me verkeerd. Ik kom hier niet om onthaald te worden... ...maar om de heer van dit kasteel welkom te heten in deze contreien. Het zal mij een eer zijn hem de hand te mogen drukken. Zeg hem dat. Echt neerder. Alles is even stijlvol. Maar deze lakei is een dissonant. En vaak. Zijn genade is er nog maar pas. Hij heeft nog geen bekwaam personeel kunnen werven. Misschien kan ik hem helpen. De aanblik van dit onbeduidende volkstype moet hem wel een gruwel zijn. Welkom, Marquis. Het is aan mij om u welkom te heten, uw genade. Het is mij en de gehele bevolking van de stad Rommeldam... een eer u in ons midden te hebben... Uw kasteel is een aanwinst in dit grauwe buurtschap. En de manier waarop u gasten ontvangt... ...strekt tot voorbeeld in deze tijd van platte zeden. Ik hoop dat deze maaltijd u zal smaken. Ik ben niet meer gewend bezoek te ontvangen... ...maar ik vind het erg prettig, werkelijk. Neem niet kwalijk, maar houdt u mij geen gezelschap? Eet u niet? Ik kan niet eten met dit masker op... Uh, nee, dat is begrijpelijk. Het lijkt mij heel hinderlijk. Waarom? Uh, u, u zult wel een goede reden hebben om het te dragen, neem ik aan. Ja, ik wil u de aanblik van mijn afstotend gelaat sparen. <laughs> <laughs> afstotend gelaat. Onmogelijk. Iemand die zo'n goede smaak heeft... en die zo'n uitstekende gastheer is... kan niet afstotend zijn. Denkt u? Het bevalt u hier de dus zaal? Is er niets wat u hier in huis tegenstaat? Integendeel. Alles is zeer smaakvol... en ik ben er trots op hier te gast te zijn. Alleen... Uw hofmeester lijkt me een misgreep toe. Maar ja, ik weet hoe moeilijk het is om goed persoen te krijgen. Ach ja, de majodomo. Een merkwaardig goed lachstype. Daar heb ik u. Ik wil wedden dat hij de oorzaak van uw masker is. Een dergelijke door en door volkse figuur... schroomt niet om te lachen als hij ware adel ziet... En u als fijngevoelig edelman hebt natuurlijk gemeend dat uw uiterlijk uh, uh, afstotend is. Maar dat geldt niet voor mij, meneer. Voor mij is het gelaat van deze waggel afstotend. Het uwe kan slechts aangenaam zijn. Denkt u? Van je gastheer geschrokken? Ja, ja. Daar had je niet van terug, hè? Op een plamoen. Had je niet gerekend, hè? Ha! Ha! Ha! Wat valt er te lachen. Het is heel onbeleefd om van je gastheer weg te lopen... omdat zijn gezichtje niet aanstaat. Wat voor indruk moet zijn de genade wel niet van je gekregen hebben. En je kwam nog wel uit naam van Rommeldam. Uh, uh. Wat moet je nu op de kleine club zeggen? Ik weet het niet. Ik wel. Je moet zeggen, ik ben weggelopen, want ik zonk van zijn gezicht. Dat moet je zeggen. Wat een gezichtsverlies voor een markies de Kante Ha, ha, ha, ha, <tie> Jij bent er, mooie markies. Ga maar gauw naar binnen voordat iemand je ziet, want het daglicht is scherp. Ha, ha, ha! <tie> Wat een figuur, wat een gezichtsverlies. Ik zou niet graag in je schoenen staan, maar ik kom nog terug hoor. Ik zal je helpen. Uw ontbijt mijn heer. Zet het blad maar neer, Leonard. Gevoelt meneer de markies zich niet wel? Zet het blad maar neer. Ik wil niemand zien. Ik ben niet te spreken. Ga weg. Wacht even. Hier is een brief. Breng die aan de heer Bommel, Leona. Eigenaardig. Hier is iets niet in orde. Het leven is moeilijk, jonge vriend. Ach, als heer wordt men zo gemakkelijk het slachtoffer van een misverstand. De ontvangst was alleraardigst. Maar een Bommel voelt heel fijn. En ik had direct in de gaten dat er iets niet pluis was. En daarom ben ik weggegaan, zonder afscheid te nemen... Maar de marquise begrijpt dat niet. Die is nu dat kasteel gaan bezoeken. En straks zal hij op de kleine club alles van vertellen. Hmm, ik begrijp het niet helemaal. Hmm. Waarom bent u weggelopen? Omdat het er niet pluis was, dat zei ik toch al. Waarom niet? Daarom niet. Jij begrijpt het even middels, de markies. Ach, een heer beweert zich onbegrepen door het leven. En de marquise zal zijn best doen om mij uit de kleine club te werken, dat voel ik. Ja. Oeh, daar heb je het al. Dat is de bediende van Kantekleer. Oh. Met een boodschap. De misselijke uitslover. Maar ik neem dat niet. Ik, ik zal... De zevenzuster verhindert mij in de kleine club. Oh. Dat is een aardig briefje. Luister, poes. Amies, een lichte ongesteldheid verhindert mij heden... ...op de kleine club te verschijnen... Wilt gij zo vriendelijk zijn om mij bij onze medeleden te verontschuldigen? Als steeds de uur de zee van B. Huh. Alleraardigst. Zeg nu zelf, jonge vriend. Een echte edelman. Hmm. Hmm? Hij schrijft niets over zijn bezoek aan dat vreemde kasteel. Uh, nee, dat is eigenaardig. Hmm. Uh, wat heeft de marquise? Is hij erg ziek? Ik weet het niet. Hmm. Niemand mag op zijn kamer komen. Oh. Hij wil zich niet vertonen. Nee. Misschien is het de bof. We hopen er het beste van. Ja. Het is wel raar. Hij schrijft ook niet dat u moet bedanken als lid van de kleine club. Nee, natuurlijk niet. Waarom zou die? Ik ben tenslotte een zeer gezien lid. En ik heb het altijd goed met de heer de kleer kunnen vinden. Kom uh, aan, ik ga nu even naar Rommeldam om hem te verontschuldigen. Hier moet iets vreemds achter zitten. Dat briefje is veel te vriendelijk. De markies is er nog niet. Hij zou vanmorgen verslag komen uitbrengen over zijn bezoek aan dat kasteel. Ja, ja, ik weet er alles van. Maar hij komt niet. Hij heeft mij, als een van zijn beste vrienden, gevraagd om hem te verontschuldigen. Kijk, hij schreef mij dit briefje. Amis, een lichte ongesteldheid verhindert mij heden op de kleine club te verschijnen. Wilt gij zo vriendelijk zijn om mij bij onze medeleden te verontschuldigen? Al steeds de uwe, de C van B. Vreemd? Hij schrijft met geen woord over zijn bezoek. Och, dat is niet zo vreemd. Het is duidelijk dat hier iets is scheef gelopen. Ja. Geen wonder. Het was toch ook mal dat de markies ging in plaats van de burgemeester? Die tijden zijn voorbij. Het is mijn taak als eerste burger van de stad Rommeldam... ...om aanzienlijke buurtgenoten welkom te heten. Zegt u zelf, ja. ik zal dit vangertje wel wassen. Vanavond nog ga ik een persoonlijke bezoek. En jullie kunnen ervan op aan dat ik het er beter af zal brengen. Morgenochtend zal ik jullie verslag uitbrengen, hoor. Prima. Ja, prakkers. Poets mijn ambtsketen op. Leg hem om kwart voor vier op mijn bureau... en zorg dat de dienstauto om vier uur klaarstaat. Ik moet voor een belangrijk bezoek de stad uit. Leg ook wat maagpillen klaar, want er kon wel eens een etentje aan vastzitten. De burgemeester in zijn dienstauto. Die gaat naar het kasteel in het Donkere Bonnenbos. Welkom heten, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, maar wie gaat hij nu eigenlijk welkom heten? Wie woont daar eigenlijk? Ik weet het niet. De marquise zei iets over een aanzienlijk geslacht. Maar dat zegt mij niets. Wammeswaggel is daar de major Domus. Dat is toch niet zo deftig. En hij liet zich niet eens zien. Die kasteelheer bedoel ik. Ja. Hij wist zich niet te gedragen, zeg nu zelf. Het huis was knap ingericht. Maar het was er niet pluis. Dat voelde ik ergens. Mm, aan dat gevoel hebben we niets. Mm. Misschien dat de burgemeester meer te weten komt dan u. Of de markies. Mm, misschien wel. Die dikke dak is grover dan lieden van onze stand. Ik ben benieuwd. Weet je wat we doen? We wachten tot hij terugkomt van zijn bezoek. Dan kunnen we hem op ons gemak alles vragen. <lacht> Goedemorgen, meneer Bommel, met de secretaris van de kleine club. Ja? Ik bel u om te melden dat de burgemeester niet kan komen om verslag uit te brengen. Oh. Hij is ongesteld, net oh. als de markies. Ja. Zou er soms een besmettelijke ziekte heersen in dat kasteel, meneer Bommel? Ik weet het niet, uh, maar ik zal er eens mijn gedachten over laten gaan. Uh, goedemorgen. Daar is dus werkelijk iets niet in orde. Hey. Maar of het nu een besmettelijke ziekte is, hmm. het is de moeite waard om eens op onderzoek uit te gaan. Het is een kwestie van pluis of niet pluis. Ik heb dat direct al aangevoeld als hier zijnde. Hmm. Maar men wilde naar mij niet luisteren. Meneer de burgemeester is niet te spreken. Voor niemand. Mooi. Dat dacht ik wel. Zeg meneer maar dat ik vanavond standplaats kies tegenover de kleine club. Pas. Is mijn naam. Hokkenspas. In gezichten en feestneuzen voor alle gelegenheden. Een gerenommeerd bedrijf. Vergeet niet het aan meneer te zeggen, kindlief. Daar zou je last mee krijgen. Burgemeester, ik ben het. Tom Poes. Ik moet u spreken. Het gaat over het kasteel in het donkere bomenbos. Hokkenspas. Ik ben niet te spreken. Wat wil je me vertellen? Dat kan ik zo niet zeggen. Dan kan iedereen het horen. Oh, wacht even. Ik zal schreeuwen. Vlug, kom binnen. Nou, wat had je? Is er iets met uw gezicht gebeurd? Hebt u zich misschien gestoten toen u op visite was in dat kasteel in het bos? Wat is dat voor brutaal gevraagd? Nou, Heb ik we... je daarvoor binnen gelaten? Ja. Ik dacht dat je een oplossing had voor mijn, uh, mijn ongerief. Misschien wel. Maar dan moet u mij eerst vertellen wat er aan de hand is. Anders kan ik niets voor u doen. Dat is toch logisch? Kwaaie aap! Maak dat je wegkomt. Ik wil in mijn eigen kamer niet in de luren gelegd worden. Ik ben ziek. Dat zie je toch? Ja, dat zie ik. Het is jammer dat u de zaak niet uit de doeken wil doen. Maar tegenover de kleine club heeft een zekere hokus pas... een handel in feestneuzen en gezichten. Misschien kan die u helpen. Oh, ja, dat... was het. Ik heb... Erg veel ben ik niet opgeschoten. Maar nu weet ik in ieder geval waar zijn ongesteldheid zit en dat is iets. Het lijkt me het beste om die schertswinkel eens te gaan bekijken. Hmm. Ha, pas. In- en verkoop van net gedragen herengezichten. Het is afleus. Met zo'n gezicht kan ik me niet vertonen. Hm? Het is geen gezicht. Hier moet ik meer van weten. Toch wel, Markies, Toch wel. Het is veel beter dan geen gezicht. Dat weet u best. Uh, <laughs> Het is een van de aantrekkelijkste uit mijn voorraad. En de prijs zal u meevallen. Als dat gezicht van oude lappen u niet aanstaat, heb ik hier nog iets anders. Ik heb een ruime sortering. Wat denkt u hiervan? Een zuur gezicht. Waarom hebt u alleen zulke afstotende gelaten? Anderen zouden niet blijven zitten. <lacht> als iemand zijn gezicht verloren heeft, past hem alleen een uiterlijk als een oorworm of iets dergelijks. Die houden gegarandeerd. Hmm. ik begin het te begrijpen. Kantenkleer heeft zijn gezicht verloren toen hij in dat kasteel was. En daar komt de burgemeester aan. Die lijkt natuurlijk aan dezelfde kwaal. Wat moet dat? Wat voel je daaruit, hè? Wat sta je daar te loeren? Wat voer je daar op het dak uit? Je kunt beter vragen wat Hokus Passie uitvoert. Hij heeft vast geen vergunning om hier te staan. En het is een ongure zaak. Hm, we zullen zien. Kom mee, ventje. Waag het niet om weg te lopen, want ik weet je te vinden. Wat moet dat? Wie stoort een arme oude man in zijn eerlijke nering? Politie! Wat is dit voor een soort nering, hè? Heb je een vergunning? Ik help ongelukkigen... Dit is een ruilhandel uit liefdadigheid, agent. Dat mag toch wel? Dat is toch niet verboden? Wat ruilhandel? Wees eens wat duidelijker. Ik verzamel gezichten. Die ruil ik tegen prettig zittende maskers. Want ik ben geen onmens. Ik doe veel goed, inspecteur. U kunt het mijn klanten vragen. Een ogenblikje... een ruilhandel in gezichten? Wat is dat voor onzin? Dat is geen onzin, schout. Het heeft een heel diepe zin. Ga zelf maar na. Wat zou u doen wanneer u uw gezicht verloren had? Klet. Ik kan mijn gezicht niet verliezen. Het is geen paraplu. Wat drommel! Oh nee, kunt u uw gezicht niet verliezen? We zullen zien, kapitein. We zullen zien. En als u het verloren hebt, zult u blij zijn dat de oude Pas hier staat om u een ander te leveren. Let op mijn woorden. Laat hem gaan, Bas. Het is in orde. Ik sta voor meneer Pas hierin. Jawel, burgemeester. Scher je weg, deug niet. Wat mankeert je om meneer Passie zwart te maken? Nou, we... Het is in orde, je hoort het. De burgemeester staat voor hem in. Van de slachtoffers zelf hoef ik geen hulp te verwachten. Ik moet proberen om meer te weten te komen over dat vreemde kasteel waar ze hun gezichten verliezen. Hé, hey, Wammers, een leuke pet is dat? Je ziet er keurig uit. Ja, enig Ik heb het nu ver gebracht hoor, Majordomes. En dat is heel hoog kost, een inwoning vrij en ook de bewassing. Mm -hmm. Maar nu heb ik een vrije avond. Ga je mee lol maken, topoes? Ik heb geen tijd. Een andere keer graag. Is je baas een streng iemand? ...streng... Mm -hmm. Gretjes, nee hoor... ...hij is best aardig... Huh. ...een beetje een eenzelvig persoon... ...maar toch reuze grappig... Hmm. ...hij kan zulke enige gezichten trekken... ...je lacht je slap... Hmm. <laughs> ...zo... Uh, ...wat doet hij? Ik bedoel, is hij een hertog of zo? Krijgt hij wel eens gasten? Oh ja... ...allemaal hoge omen... ...zoals de markies en de burgemeester... ...hij houdt van gezelligheid zie je... Mm -hmm. ...maar een hertog is hij niet... ...hij is meer een plamoen... ...al weet ik niet precies wat dat is... Je moet eens dus op visite komen, zeg. Dan zal ik je op je gemak stellen en dan krijg je lekker eten. Edigjes, hoor. Dat zal ik vast doen. Ik heb een slecht voorbeeld aan jongeren gegeven... door op zo'n onbeleefde manier te vertrekken uit dat kasteel. Maar hoe kan ik nu aan iemand uitleggen dat ik iets engs voelde in dat gebouw... Dat niemand begrijpt het fijne gevoelsleven van een heer. En ik zal het ook niet Ik weet wat er met de burgemeester en de marquise gebeurd is. Ze hebben hun gezicht verloren bij een bezoek aan dat kasteel. Juist. Ik wist ja. wel dat er iets niet... Wat zeg je? Wat bedoel je met nee. gezicht verloren? Net wat ik zeg. Goed, jongen. Men hoort tegenwoordig toch vreemde dingen. Wie verliest er nu zijn gezicht? Het komt natuurlijk alleen omdat die figuren niet voor hun taak berekend waren... Wat zou je ervan denken als ik nog eens persoonlijk ging? We kunnen beter eerst uitzoeken wat een plamoon is. En dat ga ik morgen doen. Goedemorgen, ambtenaar Dorkenoper. Goedemorgen. Kruid dus niet een groot grut. Het is prettig dat ik u zie. Want ik wil graag weten hoe het staat met het nieuwe kasteel... dat in het bos geopend is, naar ik hoor. Ik wil graag mijn opwachting maken om wat grutsprits aan te bieden ter kennismaking. Klantenwerving, voelt u wel? Maar natuurlijk wacht ik totdat het eerste contact gelegd is door een notabele. Ik ken mijn plaats. Maar gisteren hoorde ik dat de markies en de burgemeester ongesteld zijn. Wat gebeurt er nu verder, meneer Dorknoper? Het is heel grappig dat u dat vraagt. Ik liep namelijk juist over dat perceel na te denken. Daar moet ambtelijk gezien alleen een ander worden uitgezocht en rechtgezet. Het is er onder ons gezegd een janboel. En nu de heer de Kantenkler en de burgemeester zijn uitgeschakeld... zie ik het als mijn plicht om persoonlijk te gaan. Vandaag nog, meneer Grootgrut. Deze middag. U hoort wel van mij. Een mooi kasteel. Maar het zou onvoorzichtig zijn om aan te bellen en te vragen of de Plamoen thuis is. Wat nu? Mag ik niet. En loop niet weg. Als ik je verzoeken mag, ik doe geen kwaad. Ik wil verder dat u de Plamoen bent. Hoe maakt u het? Slecht. Oh. Dank je. Ik leid aan eenzaamheid en dat is een vreselijke kwaal. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar waarom bent u eenzaam als u geen kwaad doet? <laughs> Omdat ik een plamoen ben. Het is een ellendeglot. Ik ben overgevoelig voor de angsten van anderen. Dat is ons plamoens nu eenmaal ingeboren. Daarom zijn wij die we zijn. Wat is een plamoen? Dat is iemand met een afstotend uiterlijk. Mijn gezicht is zo stuitend dat iedereen ervoor wegloopt. En dat is heel akelig. Vooral wanneer men van gezelligheid houdt. Dat verzeker ik je. Hm, wat vreemd. Ik kan me zo'n soort gezicht niet voorstellen. Het was prettig om even te praten. Ik ben blij dat je me niet gevraagd hebt om dit masker af te zetten. Och, waarom zou ik dat doen? Ik wilde alleen maar weten wat een Plamoen is en dat weet ik nu zo'n beetje. Maar ik begrijp nog niet hoe u aan dit mooie kasteel komt. Ach, dat komt omdat ik zwak ben. Oh. Ik wilde niet langer eenzaam zijn en daarom heb ik een verbond gesloten met een magister in de zwarte kunsten... Die veranderde mij in ruïne in een huis met alle gemakken... zodat ik bezoekers zou kunnen ontvangen. Maar dat leidt tot niets. De lieden die hier op visite komen... raken door mijn uiterlijk hun gezichten kwijt... zodat de vroeging aan mij knaagt. Ik ben overgevoelig. En daarom is het vreselijk om vroeging te hebben, geloof me. Ja. Ja, maar men moet ook geen verbond sluiten... met iemand die aan zwarte kunst doet... Dag, meneer Plamon. <lacht> Een magister. Dat is Hokus pas natuurlijk. De zaak is nu wel duidelijk. Alleen moet ik nog weten wat ik eraan doen kan. Een bevolkt gezicht. Ik weet zeker dat daar binnenkort vraag naar komt. <lacht> Als dat de wagen van Hokus Bas niet is, wat doet die hier? De markies is goed losgekomen. Ja, ja. Hoogmoed komt voor de val. Bij een oud man behoeft men niet met gladde praatjes aan te komen. Wanneer de blaam eenmaal naar binnen is geslagen, laten de trekken vanzelf los. Maar wel goed fixeren, dat wel. Zo'n gelaat kan te pas komen. De gezichten van de burgemeester en de markies in een stopfles op sterk water. Wat kan ik tegen die boosheid beginnen? En waarom staat hij hier in plaats van tegenover de kleine club? Zou hij soms op een nieuw slachtoffer wachten? Het werd tijd om deze zaken eens ambtelijk aan te pakken. Orde moet er zijn voor hoge en voor nederigen zonder aanzien des persoons. De overheid kent geen onderscheid en het is goed om dat duidelijk te maken. Ook aan degene die hoog gezeten is in een lustslot met aanpalend jachtgebied. En wie kan dat beter doen dan een ambtenaar eerste klasse? Heer Doorknoper! Jongen, ook dat nog. Nu gaat Doorknoper de plamoon bezoeken... alsof er nog geen ellende genoeg is. Ik moet hem tegenhouden. Ik ben beloerd. Daar gaat dat bleke ventje. Die tompoes. Het wordt tijd dat ik ook dat gezicht... bij mijn verzameling krijg. Een kapitaalpand veel materiaalverspilling. Onnut lofwerk. Nergens toedienende torenbouw. Buitenissige stenen en marmersoorten. En afmetingen die niet volgens de voorschriften zijn. Hmm, We zullen zien. Ja. U bent waarschijnlijk werknemer? Gunst nee, hoor. Waarom zou ik werk nemen? Ik moet de lui op hun gemak stellen en zo. Reuze enig en werk is er niet bij. Juist. Hebt u een vaste aanstelling? Bent u inwonend... Wordt de AOW een belasting op uw loon ingehouden? Je doet helemaal niet leuk. Je moet verbaasd zijn. En dan moet je naar de kasteelheer vragen, want je had honger. En je was verdwaald. En dan zou ik zeggen dat je niet bang moest zijn. Goed, dan... goed. Ik ben bereid de vorm in acht te nemen. Dit is tevens een beleefdheidsbezoek. Mag ik uw werkgever even spreken? Loop maar recht door. Wees maar niet bang, hoor. Het eten staat al klaar. Ik ben te laat. Doorknopen is er al. Ik ben te laat om hem te waarschuwen. Wat nu? Zal ik naar binnen gaan? Maar misschien is dat ook niet nodig. Hij is tenslotte een ambtenaar eerste klasse. En die zal niet bang worden voor een lelijk gezicht. Vlug. Op de bank. Niet doen. Hierheen. Oh. Te laat. Ik moet naar Bommelslein. Ik zal daar maar niet meer aanbellen. Maar ik zal heer Olly even een briefje schrijven. Hij moet weten hoe de zaken staan, want anders doet hij misschien iets doms. Ga niet alleen naar het kasteel. De Plamoen heeft zo'n afschuwelijk uiterlijk... dat iedereen van schrik wegloopt en zijn gezicht kwijtraakt. Maar ik heb een plan. Wacht op mij, Tompoes die jonge vriend. Wat is hij toch nog kinderlijk. Alsof een rijp en ervaren heer... zo van iemands uiterlijk zou kunnen schrikken. Ik weet het niet. De jonge heer is niet achterlijk... met uw welnemen. Onzin. Iemand van mijn stand heeft heel wat van de wereld gezien. Niets is hem vreemd... en daarom kan ik me geen gezicht voorstellen... waar ik voor weg zou lopen. Geen draak en geen monster en geen mens is met hem al. Zeg nu zelf. Wat gaat u doen? Als ik zo vrij mag zijn... Ik ga naar de plamoen, natuurlijk. Het is mijn plicht als heer om hem op zijn gemak te stellen. Al te lang is deze stakker kwalijk bejegend door ongemaneerde gasten. Ik zal hem bewijzen dat er nog ruimdenkende heren bestaan. Zou u dat nou wel doen? Oh, Alleraardigst. Je meester weet hoe je een heer ontvangen moet. Oh ja hoor, hij is een erg keurig iemand. Altijd in de puntjes en iedere dag een schone jurk. Een enig persoon. Juist, maar hoe komt het dan dat iedereen zo van hem schrikt, Wammes? Wat is er met zijn gezicht aan de hand? Zijn gezicht? Ja. Niks hoor, het is heel gewoon. Hm. Maar je kan er soms wel om lachen. We moeten die gang door, het eten staat al klaar. Wees maar niet bang. Ik ben niet bang, waar zou ik bang voor moeten zijn? Uh, waarom is iedereen zo bang, uh, bedoel ik? Er moet toch een reden zijn dat, uh, dat alle gasten hier weglopen, als je begrijpt wat ik bedoel. Weet ik veel. Oh, oh. Kijk, we zijn er. En de soep is al opgediend. Mal, zo. hè? Ga maar zitten, hoor. Meneer komt direct. Oh, juist, ja. Hij komt direct. Uh, mooi. Mm, nu, ik wil best eens een gezicht zien waar iedereen voor vlucht. Laat hem maar komen. Ik, uh, ik, ik, ik ben niet bang. Welkom. Aha. Oh, bedoel ik. Uh, dat, is, dat is te zeggen, ik kom u welkom heten. Namens Rommeldam. Er, er bestaan nog ruim denkende heren, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik schrik niet. Gelukkig. Gaat u toch zitten? Straks. Om kort te gaan. Ik ken uw geheim, meneer Plamoen. Maar ik ben een ervaren iemand van stand met onderscheidingsvermogen. En ik kan me geen gezicht voorstellen waar ik zo van zou schrikken dat ik de vlucht zou nemen. Wat is een uiterlijk, nietwaar? De een is mooier dan de ander, maar een gerijpt heer kijkt daar niet naar. En bewaart de beleefdheid. U wilt dus dat ik mijn masker afzet? Ja. Mijzelf. Dit loopt verkeerd af, Joost. Ik weet het zeker. Kom, jonge Heer, heer Olivier kende geen vrees. Hij was op het ergste voorbereid, als ik hem zo mag uitdrukken. Trouwens, om griezelfilms moet hij altijd smakelijk lachen. En toch is het verkeerd gegaan. Kijk maar. Ah! Heer Olly, ja. hebt, uh, hebt u de plamoen gezien? Ja, ja. ja. U schijnt een weinig ontdaan als u zo zijn. Kom komt me voor dat u geschrokken bent, heer Olivier. Maar trek het u niet aan. Iedereen is door dat gezicht geschrokken. Het moet wel erg gruwelijk zijn wat u mij toestaat. Je, je weet niet wat je zegt. Zijn gezicht was het mijne. Ik, ik ben dus zelf een monster waar iedereen van schrukt. En ik, ik heb het nooit geweten. Met deze woorden liet hij gebroken de handen zinken... en nu was het de beurt van Tompoes en Joost om te schrikken. Oh, oh. Heer Bommel had zijn gezicht verloren. nacht gevallen was, wierp de oude maan een vaal schijnsel over de woonwagen van Hokuspas. De ondernemer had de zijwand opengeklapt en nu ontzierde het voertuig opnieuw het plein tegenover de kleine club als een nering in net gedragen herengezichten. Er waren weinig klanten. De enige belangstellende was een kunstschilder, een zekere tijn, die de maskers afkeurend monsterde. Doch daar naderde de bediende Joost om in opdracht van zijn meester een passend herengelaat uit te zoeken. Toch was de handelaar, die na enig kloppen de deur opende, in het geheel niet verlangend om tot zaken te komen. Zo gemakkelijk gaat dat niet. Je werkgever moet zelf komen, vriend. Hoe kan ik anders een houdbaar gezicht leveren? En op zich geef ik niets mee. Men kan een arme oude man maar al te licht bedriegen, nietwaar? Nee, als hij van mijn liefdadigheid wil profiteren, moet hij komen passen. Zeg hem dat. Zeer betreurenswaardig. heer Olivier begeeft zich niet gaarne op straat zonder gelaat. En terecht, het is ongepast. Komt mij trouwens voor dat deze koopman weinig keus had. Gelijk heb je, makker. Het is een kraam vol slappe pretkoppen zonder trilling. Als ik het goed vat, dan zoek je baas een nieuwe kop. Daar heeft hij gelijk in, want hij liep in een afleggertje. Maar voor een nieuwe moet je niet in de marktkraam wezen. Je kunt beter naar een vakman gaan. Dit alles kan niet waar zijn. Dit is bedrog. Gezichtsbedrog. Oh, het is maar goed dat mijn arme vader het niet hoeft mee te maken. Wat zou hij zeggen wanneer hij hoorde dat de wezenstrekken van een bommel... zo afstotend zijn dat iedereen ervoor op de loop gaat. Ach, ook hij zou zijn gezicht verliezen. Hij was zo'n fijngevoelig iemand. He, he, heb je een gezicht meegebracht? Nee, heer Olivier. Huh? Het heeft niet zo mogen zijn met uw welnemen. U moet zelf komen. Want anders kan de handelaar geen passend model leveren. Oh! Kom, op, makker. Nu je die bolle kop kwijt bent... kunnen we je eindelijk een vibrerende... Uh, dinges geven. En houdbaar ook, maar dan moet ik goed prepareren. Een gevoelige onderlaag. Daarop komt het aan. Wat je... Heer Bommel was ten einde raad en omdat Terpentijn het beste met hem voorscheen te hebben, liet hij de kunstenaar zuchtend begaan. Deze toog vakkundig aan het werk. Hij bracht een dikkende onderlaag aan op heer Ollys lege gelaat en schilderde daar met gevoelige vingers enige partijen op. Ziezo, je bent toch maar een gelukkige vent. Een vibrerende kop en gegarandeerd houdbaar. Wie heeft dat vandaag de dag? Maar was je niet met terpentijn? Want dan slaat het bolle vlees weer door de trilling van de... dinges. Vat je makker? Kijk maar eens in de spiegel. Maar... maar dit, dit is toch geen gezicht? Met, met een scheve lach, met, met twee ogen aan één kant... en met drie wenkbrauwen. Zo moet ik dus verder het leven door als een mislukte paljas. Het is het, is het beste wat ik op zo'n onderlaag kon maken. Alleen de wanpartij was geschikt voor een fijn geacherveerd oog. Tompoes die intussen was binnengekomen, schudde het hoofd. Hmm. Troost u. Het ja. is maar voor eventjes. Waar ga je met die spiegel naartoe, jonge vriend? Um, even iets opknappen. Oh. Hallo! Oh. Ik heb een vrije zaterdagavond. Ga je mee de stad in lol maken? Huh? Ik weet een enig bikkelclubje. Een andere keer graag. Ik moet eerst even iets opknappen. Welkom. Hallo. Ik ben toch maar eens op visite gekomen. Dat is prettig. Ik hou erg van gezelligheid. Ik hoop dat de spijzen u smaken. Laat ik u niet storen. Oh. Dat is toe. Graag? Hm. Dat is erg lekker. Maar waarom eet u niet? Ik kan niet eten met dit masker op. En ik wil u de aanblik van mijn afstotend gelaat besparen. Ja, ja, dat weet ik. Maar straks zet u het toch af. Omdat ik natuurlijk nieuwsgierig ben. En omdat ik zal zeggen dat ik er niet van zal schrikken. Zo is het, zo is de afspraak. Hm. Maar waarom kom je hier nu je toch alles al weet? Ik kom een einde maken aan uw afspraak met Hokus Het heeft nu lang genoeg geduurd en er zijn nu genoeg gezichten verloren. Zeg dat wel. Ja. De vroeging knaagt aan me. Maar hoe wil jij er een einde aan maken? U moet me eerst vertellen waarom heer Olly dacht dat u zijn gezicht had. Ik ben overgevoelig. Wij plamoens zijn zo gevoelig... dat wij de angsten van anderen weer spiegelen. Hm. Iedereen ziet in mijn gezicht datgene waar hij het meest bang voor is. Dat is de kwestie. Maar heer Bommel dan? Die is toch niet bang voor zijn eigen gezicht? De heer Bommel is bang een uitgestotene te zijn... Daarin lijkt hij op mij. Hm. Hij vindt het vreselijk wanneer men hem niet voor vol ja. aanziet. Daarom schrok hij zo toen hij dacht dat iedereen voor zijn gezicht gevuld was. Hm. Ik begrijp het. Hoewel het een vreemd geval is. Daarom wil ik uw gezicht ook wel eens zien. Ach, waarom zeg je dat nu? Je weet dat ik niet mag weigeren wanneer je me dat vraagt. Of heb jij soms geen angsten die ik weerspiegelen kan? Heb jij dan geen angsten? Ja, ja, jawel. Maar ik kijk er niet rechtstreeks naar. Dat zou dom zijn. Wat bedoel je? Wat, wat doe je daar eigenlijk op de tafel? Ah! Leegte. Ik kan die aanblik niet verdragen. Doe weg dat ding. Ik haal spiegels. Dat dacht ik wel. Maar voor mij is die spiegel heel nuttig geweest. Nu heb ik toch uw gezicht gezien. En ik zag niets. Dat komt omdat jij mij niet recht hebt aangekeken. Jij keek via die spiegel en daardoor zag je niet je eigen angsten, maar de mijne. En de angsten van een ander grijpen niet zo aan. Maar ik ben een verloren plamoen. Eenzaamheid en leegte zag ik. Het was heel lelijk wat je daar gedaan hebt. Misschien was het niet mooi. Maar u bent zo dikwijls lelijk geweest tegen anderen dat ik dit wel doen mocht. Het was trouwens de enige manier om een einde te maken aan het verbond met Hokuspas. Wat moet er nu van mij worden? Ik ben van mezelf geschrokken. Ik heb in een spiegel gekeken. Dat is het ergste wat een Plamoen kan overkomen. Wat zal de magister zeggen? Ik weet het niet. Wat denkt u? Hij zal woedend zijn. Alles heb ik aan hem te danken. Dit kasteel met de deuren die vanzelf opengaan... en de gereedstaande maaltijden en de bazuinen en de gong... en het familiewapen, alles... Maar in plaats van mijn gast te laten schrikken, heb ik gegruwd van mezelf. Ja, daar heeft Hokus pas niet op gerekend, denk ik. Maar dat is nu juist zo aardig. Want nu kunnen we eindelijk een einde aan die afspraak maken. Als u maar precies doet wat ik zeg. Mooi. <treeks> oh, ja. Alle lichten zijn aan, dus er is een gast binnen. De zaken gaan goed. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Flessen vol gezichten voor een arme oude man. Vele flessen vol. Nu zal ik heel wat persoonlijkheden kunnen aannemen. Het duurt anders wel lang met deze gast. Dit keer is het die bleke Tom Poes als de tekens niet bedriegen. Maar waar blijft hij? Er zal toch niets misgelopen zijn? Als het Tom Poes niet is... Wees maar niet bang, ventje. Hier is oom Pas om je te helpen. Vlug, klim op de bok. Wacht nog even, meneer Pas. Er komt nog iemand die erger geschrokken is dan ik. Wat lief. Nog iemand. Mm -hmm. Nog een gast. Dat klopt niet. Jij was de enige vanavond. Wie is die ander dan? Ik ben het. Ik heb mezelf in een spiegel gezien en ik ben vreselijk geschrokken. Neem me mee, magister, zodat ik ook mijn gezicht verlies. Ik ben verraden. Onheil en schemer op je pad, Plamoen. Je hebt me voor knar gezet tegenover dit bleke ventje. Juist, je hebt je gezicht verloren, schurk. sloeg uit de woonwagen het hout vloog knetterend in brand en zwarte wolken dreven op de nachtwind het woud in terwijl vreemde vlammen de bomen verlichten ik, arme oude man ik ben bedrogen door een plamoen. die ik met weldaden heb overladen mijn goed vaal paard is in de nacht verdwenen en de maan is dun en oud, rook en zwavel op mijn pad. Ik heb mijn gezichten verloren. Hm, dat was dan dat? Kijk, de lichten gaan uit. Dit is het einde van mijn kasteel. Nu is alles weer zoals het was. Mij rest slechts deze oude bouwval waar niemand zal komen. Hier zal ik verder in eenzaamheid het lot van een plamoen moeten dragen. Kom, kom. Niet zo somber. Ik weet iets beters. Als u dan geen gastheer meer kunt zijn, kunt u immers een tijdje gast worden. Ga maar met mij mee. Dit voorstel lokte de ander eerst wel aan... zodat hij vol goede moed over het bospad voortstapte. Maar toen ze de zoom van het woud bereikten en het buiten van de kantenkleren in de dageraad zagen liggen... aarzelde hij. Ik durf niet verder... Ik heb die markies en vele anderen in het ongeluk gestort. Hoe kan ik nog ooit iemand onder ogen komen? Dat zullen we wel zien. Kom. Parbleu, wat zie ik daar? Ik heb mijn eigen nobele trekken weer terug. Die. Dekselse plamoen. Hij heeft een schelmenstreek met mij uitgehaald. Wat een rakker om mij... een claire de Barneveld voor Aap te zetten. En dat tegenover het grauw. Eh bien, hij zal er meer van horen. Oh, wat een stuitende trekken. Het is maar goed dat mijn vader dit niet hoeft mee te maken... Hij was altijd zo trots op de heldere kijkers van zijn olie. En terecht. Ach, wat is er voor mij geworden. Voortaan zal ik met verzakte ogen en een zieke lach door het leven moeten gaan. Excuseer, ja, heer Olivier. Uh, er is bezoek. Ik kan niemand ontvangen. Je ziet toch dat het schrijen mij nader staat aan het lachen. Begrijp je dan niet wat er in mij omgaat? <kwijls> oh, jij... Plamoon, jij bent de schuld van alles. Jij hebt mijn gezicht en omdat dat zo'n terugstotend gezicht is... heb ik dit gezicht. Als iemand begrijpt wat ik bedoel. Ga weg! De, de, de plamon is een vriend, heer Olly. Hij zal zijn kap ophouden. Hij heeft uw gezicht trouwens niet. Dat dacht u maar. Wat een mooi gelaat hebt u daar. Zo opgewekt en zo mooi van kleur. En die ogen. Opgewekt? Ik ben een geestelijke instorting daarbij... Maar jij kunt gemakkelijk grapjes maken. Jij hebt mijn eigen gezicht onder die kap. Ach nee, de plamoen heeft uw gezicht niet. Als u die verf eraf haalt met terpentijn, zult u zien dat u het zelf weer hebt. Ik zal u later wel uitleggen hoe het allemaal zit. Later? Voor mij is er geen later meer. Voor mij is het afgelopen. Als ik die verf eraf haal... Joost! Joost, breng de terpentijn! <truimert> Oh, oh, wat mooi. Ach, als mijn goede vader dit had mogen beleven. Oh. Het jammer van dat andere gezicht, het was een meesterwerk. Wat bliksem. Daar is met de bolle vleeskop weer door de fijne trilling gebroken. Ja, wat jammer, hè. Het was een meesterwerk. Jij vat het makker. Zeker een kunstkenner. Wat bedoelen jullie? Is er dan niemand die blij is dat ik mezelf weer ben? Ja, ja, natuurlijk. Maar ik vraag me af of Terpentijn niet zo'n mooi gezicht op de plamoen zou willen schilderen. Dan zou iedereen tevreden zijn. Dat kan ik doen. Deze makker herkent tenminste een vibratie. Dat zou heerlijk zijn. Maar ik ben bang dat het onmogelijk is. Mijn eigen vibratie deugt niet. Deze plamoen deugt niet. Hij moet onschadelijk worden gemaakt. Zijn papieren zijn niet in orde. Net als ik altijd al zei. Daar gaat het nu niet om. De schalk veroorlooft zich grapjes met ons aanzien. En dat gaat niet, amice. Dat leidt tot roerigheid onder het gepeupel. Parbleu, het kasteel is verdwenen. Dat komt van zijn streken. De snaak is tot de bedelstaf vervallen. Dit klopt beter met de papieren. Nu is het bouwwerk weer in de oorspronkelijke staat. Het zal moeilijk zijn hem nu nog iets te lasten te leggen. Hier is een ramp gebeurd. Het is onze burgerplicht om hulp te bieden. Als hulp tenminste nog baat. Volgt me, heren. Kom er maar in, luidjes. Ik kan jullie zien door die barst. Meneer is niet thuis, ik weet niet waar hij is. Gisteren had ik een vrije avond, zodoende. Iepje, wat is er met een lustslot gebeurd? Lustslot? Ja, het is hier anders geworden, hè? Dat dacht ik ook al. Meneer heeft het uh, anders ingericht toen ik weg was. Wat betekent dit? Wat is hier gebeurd? Niks. Hier gebeurt nooit wat. Het is reus stil in het bos. Waar is het bouwwerk? Het kasteel dat hier zonder vergunning is opgetrokken. <lacht> dat is poppen. Je staat er middenin. Waar is de plaboen? Je werkgever, daar gaat het tenslotte om. Ik weet niet. En nou moeten jullie weggaan, want mijn huis is op aan. Vroeger kwam het eten vanzelf. Reuze enig, hoor. Maar het doet het niet meer. De plamoon is voortvluchtig, dat is duidelijk. We moeten het opsporingsapparaat inschakelen. Alsjeblieft. Hij moet worden gevat, want hij is een gevaarlijk element. Iemand die een ander zijn gezicht laat verliezen, kan niet in de gemeente dulden. U overdrijft, Ganis Iemand zonder gezicht, wie dan? Wie heeft daar ooit van gehoord? Dat is de platste burgermanskop die ik ooit gezien heb. Maar dat is mijn gezicht niet. Het is alleen maar de spiegel van uw eigen angst. Ik heb zelf helemaal geen gezicht. Je kop is onverdraaglijk makker. Daar kan geen zinnig mens naar kijken zonder dat de trilling hem uit de donder slaat. Het wordt tijd dat ik daar een deklaag op zet. Anders krijgen we... Uh, ...dinges... Uh, ah, Bommel, heb jij die, uh, die plamoen ook gezien, Bommel? De schurk heeft zijn kasteel in brand gestoken of zo... en nu is hij voortvluchtig. We moeten hem vatten voordat hij nieuwe streken uithaalt. De bewijslast zal moeilijk zijn. We moeten dit regelen als heren onder elkaar... en daarom hebben we uw hulp nodig. Maak het Bommel niet te lastig. Hij weet wat we bedoelen zonder dat we over heren onder elkaar spreken. Zeker... Jullie bedoelen dat we alle vier ons gezicht verloren hebben. Nu, dat is afgelopen, hoor. En de plamoen is hier. Is de plamoen hier? Mm -hmm. Het lijkt me gewenst dat ik alles nauwkeurig aanteken. Goedemiddag. Trommel. wie hebben we hier? Welke scherpsfiguur is dit? Uh, dit is de plamoen. Hij heeft wat moeilijkheden met zijn uiterlijk gehad... maar dat is nu over, zoals u ziet. Parbleu. Ik zie niet dat de moeilijkheden geheel over zijn, Amice. De trekken zijn nogal chaotisch, hoewel ik ze het iets non-figuratief zou willen noemen. En het kleuren gamma doet helder aan. Maar ik herken deze figuur niet. Toen ik hem ontmoette, had hij een uh, ander gezicht. Hij had de meest grof stoffelijke kop die ik ooit gezien heb. Het heeft heel wat verf gekost om de trilling in de... Uh, dingen te laten slaan. Wat roept die schilder? Zegt hij dat de plamoon een stoffelijke kop had. Maar dat is niet waar. De, toen ik hem ontmoette in dat kasteel... had hij een... Uh, uh, nu ja... En het was vreselijk. Vreselijk, inderdaad. Ik meende zelfs dat hij het gelaat van het... Uh, het grove toen. Oh nee, toen ik deze heer opzocht... in zijn onrechtmatig opgetrokken pand... had hij zeven koppen vol grove lust. Dat weet ik zeker... Ik heb er een aantekening van gemaakt. Ja, grappig is dat. Ik meende dat die. Uh, maar dat doet het niet toe. Ach nee, dat is nu over. Dit gezicht is aangebracht op een houdbare deklaag, zodat niemand meer last zal hebben van mijn gevoeligheid. Ik ben er erg blij mee. Het is zo vrolijk, hè, en zo mooi van kleur. Huh. Ik moet er nog wat aan wennen. Maar uh, zoals de zaken liggen, stel ik voor om het verleden te laten rusten. Bergje papieren op doorknoper. Dit is afgedaan. De maaltijd is gereed. Met uw welnemen, heer Olivier. Uh, het past mij niet om mezelf in de hoogte te steken. Uh, mijn rol in deze geschiedenis zullen we dus overslaan. Uh, die kan beter door een ander naar voren gebracht worden. Uh, ja, door wie, Amis? Door, door een ander. Door wie anders? Maar ik ken mijn plaats en daarom stel ik voor om een dronk uit te brengen op de jonge vriend hier. Mijn lessen en het goede voorbeeld dat ik hem altijd gegeven heb, hebben vrucht gedragen. Ik ben trots op hem. Je hebt het er aardig afgebracht, tompoes. Uh, het had vlugger gekund, maar daar stappen we nu overheen. Op je gezondheid. Wacht even, heer Olly. U stapt over nog meer dingen heen. Over het werk van Terpentijn bijvoorbeeld. De kunst wordt altijd aan de zolen gelapt, makker. Ga verder. En over de plamoen. Als die niet zo sportief geweest was, zouden jullie hier allemaal zonder gezichten aan tafel zitten. De, de Plamoen? Waar is die, Joost? Ga hem halen, want anders wordt het eten koud. Nu, de trouwe knecht hoefde niet ver te zoeken. Op de gang stond de plamoen voor de spiegel. Wat ben ik mooi. We'll uh -huh.